Zes uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In China is opnieuw een vooraanstaande dissident vrijgelaten. Het is Hu Jia, die drie en een half jaar in de cel heeft gezeten... omdat hij kritiek had op de staat. Zijn vrijlating komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating... van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. Mogelijk is er een verband met het bezoek... dat de Chinese premier Wen Jiabao aan Europa brengt. Oud-premier Julia Timoshenko van Oekraïne... wordt vervolgd wegens machtsmisbruik... Een energiecontract dat ze als premier gesloten heeft met het Russische bedrijf Gazprom... zou de staat Oekraïne 135 miljoen euro hebben gekost. Haar achterban spreekt van een politiek proces waar de huidige president Janukovic achter zit. Twee Israëlische toeristen zijn in Polen gearresteerd... omdat ze spullen hebben gestolen uit het concentratiekamp Auschwitz. Bij controle op het vliegveld bleek dat ze onder andere messen, lepels en scharen hadden meegenomen. De twee Israëliërs, een man van 60 en zijn vrouw van 57 kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Syrische ordentroepen hebben gisteren op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. In Kiswa, ten zuiden van Damaskus, werden twee mensen gedood... toen een begrafenis uitliep op een betoging tegen president Assad. Drie andere burgers werden gedood in Damaskus en in Kwezir bij de Libanese grens.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 Het weer, vanochtend veel bewolking, maar in de loop van de dag steeds wat meer zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen zonnig en op veel plaatsen warmer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. M.e-matching.nl. Are you smart enough? Honger. Je moet er niet aan denken.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 Over de hele wereld zag het gisteren nog blauw van de Smurven. Ook in Nederland komen de Smurven bij elkaar voor een wereldrecordpoging. En dat kan onze Vera van Bine University niet zomaar voorbij laten gaan. Ze laat zometeen horen hoe het in Scheveningen was. Vaste columnist Pieter Derks spreekt je toe in zijn wekelijkse column zometeen. En verder is vandaag de Date a Dog dag in Doren. En hondenkoning Martin Gauss is daar natuurlijk bij. Sterker nog, hij is ambassadeur van het hele initiatief. En hij vertelt wat er zo bijzonder is aan een asielhond. Maar eerst Rochelle, de, de winnares van X-Factor. Die uh, ja, stond vorige week nog op nummer 1 in de Singletop 100. Maar ze zakt nu alweer naar beneden. Gaat heel erg hard naar nummer 6. En het is wel nog steeds een mooi nummer, namelijk No Air. BNN. 47 Radio 1. you took my breath away. Losing you was like living in a world with no end. I'm here alone, don't want to leave. My heart won't move, it's incomplete. wish there was a way that I can make you understand. But how do you Right of the crown afloat to you. There's no gravity to hold you. van uh, X-Factor met No Air. Stiekem is het gewoon een cover van uh, Jordan Sparks en Chris Brown. Vakkenvuller, auto's wassen, oppassen. Ja, Wij uh, jonge Nederlanders die doen er tegenwoordig alles aan om aan geld te komen. Maar waarom eigenlijk altijd van die saaie baantjes? Joris die loopt een uh, dag mee met Floris Veltzer. En hij is met zijn 15 jaar de jongste paparazzo in Nederland. Hoek van Baarlenstraat, PC Hoofdstraat, de winkelstraat van Nederland... waar ook een heleboel beroemdheden komen. En uh, ik ga vandaag mee met een soort collega. Alleen het verschil met mij en met hem is bijvoorbeeld... dat ik meestal een afspraak moet maken wanneer ik iemand wil interviewen. En hij doet eigenlijk alles ongevraagd. Het is uh, Floris Vuilser en hij is paparazzifotograaf En hij is ook nog eens eens de jongste van Nederland. Hij is 15 en hij struint hier uren en uren... Af naar de juiste plaatjes. En dat lijkt me eigenlijk ook best wel een mooi baantje. Wat zoek je nou? Ja, gewoon, het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Gewoon een er die aan het lopen is goed genoeg. En waarom doe je dit? Het is, het is echt een heel leuk vak. Het is een beetje, soms is het wel spannend als je, als je uiteindelijk iets hebt, weet je. Ja, en als je foto's dan ergens in een blad staat, is het gewoon een kick, weet je. Edwin Smulders en van Tellingen heb ik gesproken. Dat zijn nou, de fotografen, de rolbladen, Maar die zijn niet zo heel erg blij met jou. Nee, maar dat, dat maakt me echt niks uit. Ze moeten mij gewoon met rust laten. Ik laat hun ook met rust. Dus ja, waarom, waarom zouden ze zo tegen me doen? Maar is er een oorlog tussen jullie? Ja, blijkbaar wel. Hoe komt dat dan? Zijn ze jaloers? Denken ze van, oh, die kerel die gaat mijn brood uh, afpakken? Dat denk ik wel, ja. De ambities liggen gewoon ook in dit vak? Ja. Is iedereen ook blij mee? Thuis ook? Nou ja, ze vinden het allemaal prima. Maar ja, mijn moeder die, uh, die vindt het dan... Ze is bang dat het me iets overkomt. Dat ik een keer een klap krijg of zo. Ik word er vaak mee gedreigd. En dan zegt die niet, maar ja, het is, ja dat is helaas nou, wel. Ik heb zo. het wel gelezen, volgens mij. Bram Moscovici heeft jou ook wel nee. eens een keer het eenmanen oh, geroepen. Ja. ja, die zegt het mondelijk altijd. En ja, dat, uh... Wat zegt hij dan tegen je? Waarschuw je nog één keer, anders uh, loopt het slecht met je af. Hé, hey, Floris, dus Matthijs van Heeningen daar. Voor die uh, etalage. De filmproducent. Matthijs, dat is Kijk, die, Dat soort mensen ken ik dan weer niet. Uh... Ik ben met hun op pad, want hij is een hele jonge paparazzi van 15 jaar. en Hij ja. doet havo, maar hij weet niet wie u bent. Nee, dat moet hij maar eens kijken. Naar... Nee. Kijk eens naar de film Siske de Rat of de lift. Maar wat vindt u ervan dat u gefotografeerd wordt? Wat nee. Vindt u het vervelend? Ja, nee hoor, ja, dat hoort er allemaal bij, toch? Schijnt. Ik best fijn dat je dat niet wist. Hij is een van de bekendste filmproducenten van Nederland. Ja, ja, ik, ik ken wel mensen die dat een beetje doen, maar ja, hem niet. Dan. Heb je dan wat aan deze foto? Ja, dat weet ik niet. Dat moet, dat moet ik nog zien. Schrijf schuift dat nou? Ik heb wel de eerste foto's gemaakt van uh, Patricia Pai en haar jongere vriendje. Rond de duizend euro. Maar ja, soms, soms is, het gewoon, uh, is het niet als je bedreigd wordt, is het wat minder leuk. Natuurlijk. Maar dat overkomt je toch ook niet dagelijks? Nee, maar ja, kijk, kijk, soms is het niet leuk en soms is het leuk, kan je er wel om lachen. Wat heb je nou een beetje vanmiddag verdiend? Misschien helemaal niks. <laughs> je, weet het, je weet het nooit. Mag ik ook eens een keer een foto maken? Tuurlijk naar onbekende Nederlander. Ja, vaak zijn het wel bekend hè, op een vestpaardje. Op een vestpaardje zijn ze ja. wel bekend? Ja. Je moet soms uren en uren wachten om het juiste plaatje te schieten... maar als je iets hebt, bijvoorbeeld in het verleden... een kroonprins Willem-Alexander die voor het eerst zijn liefde ontmoet, Maxima... Ja, dan heb je natuurlijk wel wat en het verdient ook best wel veel geld. Het is spannend. Maar ja, het heeft ook iets genaans om gewoon ongevraagd bekende mensen te fotograferen... op een afstand of heel dichtbij, wat ik net meemaak. Het lijkt me een leuke baan, maar ik ben toch liever verslaggever. Zometeen de column van cabaretier Pieter Derts. Hij verwerkt elke week iets uit het nieuws in een column voor V7. Maar eerst de Handsome Poets... Met Dance, uh, dat was hun eerste hit. Uh, ze waren uh, bekend van de Serious Talent Award en uh, nu hoor je Dance op Radio 1. Zaterdagnacht ontvangt Patrick Lodiers in het College Hotel een gast. En deze week is dat Maarten Ducro. Hij vertrekt binnenkort naar Frankrijk om daar verslag te doen van de Tour de France. Maar de oud-wielrenner en uh, nu commentator van de NOS heeft ook een muzikale kant. Een fragment uit de overnachting met Maarten Ducro. Ik heb in mijn laatste jaar als uh, wielrenner in de Tour... heb ik op een gegeven moment mijn gitaar meegenomen. En Carlo Boom als de Belgisch bondscoach heeft het daar nog steeds over... Die had ik in de bus hangen tussen de frames van de andere fietsen. En dan eens in de zoveel tijd uh, komt dat eruit. En uh, inderdaad, nog, dat heb ik één keer maar gedaan. Op de rustdag een beetje gespeeld. En Karlo uh, Bomas had nog nooit van de muziek van de Beatles gehoord. Behalve uh, Yesterday of zo. Dus die staat echt van, wat is dit voor liedje zo, Wat kom je eraan? Ik zei, man, dat kent <lacht> toch iedereen? Nou, hij niet. Geniaal, ja. Zou je een klein stukje willen spelen? Ja, nee, effe, we moeten eerst een beetje, een beetje, een beetje warm worden. Hoor. Nee, maar ik, ik, ik, ik zie hem zo liggen. Dan denk ik bij mezelf, kom, we kunnen maar direct goed van start gaan. Ja. Ik, uh, ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb uh, nagedacht van wat zou, het leukste nummer dat ik zou willen spelen. Ik had een lijstje gemaakt van wat zou ik dan moeten laten spelen. Ik, uh, ik, het is voor mij altijd een beetje intiem. Zo, dat doe ik lekker voor mezelf. Dan moet ik ineens gaan zingen. En die Daniel Lohus, die was een keer bij ons in de Tour als gast... En dat was de laatste dag van de Tour. Toen dus zijn met z'n twee apen zat geworden in Parijs. Hij was namelijk verliefd op een van de dames van onze crew. Uh, en hij had zijn gitaar bij zich omdat hij had moeten optreden bij uh, Mart. En toen hebben wij tot vijf of vier uur ochtends... op die hotelkamer die gitaar liggen bewerken... En toen hebben we natuurlijk ook op fietsen gespeeld. En, uh, het nummer van Skik van het nummer. ja het, het is ontzettend lekker om te spelen. Maar jij wil even de monica vasthouden? Oh, die dat komt er ook bij. Ja, als, uh, ja, ja het begint met de monte monica. Ja. zonder monica <laughs> dat, dat kan helemaal niet. Nou, wacht Jezus, even hoor. hoor ik nou, moet er wel even dan een. Uh... En je moet meezingen. Ja, ik en ik is, heb nou... de tekst, Drents is mij niet machtig. Oh. Dus ik, uh, ik moet even een blaadje erbij van wat er allemaal aan tekst is. Eens even zien hoor. Ik hou hier dit vast en hier de mondharmonica. Ja, de goed. lage kant. Ja, zo zit hij goed. Nou, ik zal even beschrijven hoe we hier zitten. We hebben hier een laptop met daarop de tekst van, uh, van Skik. Dan zitten we op een bankje en uh, Maarten Ducro heeft zijn gitaar in de aanslag. Ik heb een microfoon vast en een mondharmonica. Dus ik ben een soort <lacht> mondstandaard geworden. Nou, ik zeg je, uh, teken away. Ja, Gaan we, Dan moeten we gaan zingen. Ja, ik zou zeggen, ga je gang. Jongens, jongens, jongens, jongens. Ik trap de buurt, de buurt, zat heen. Op het zandpad tussen slim en erom. En als ik dolk heb een in. Dip en ben. Dan fiets ik deur. Ja, nee, dat de heb je wel gehad. Oh, dat is mijn zand, vrouw ik op penotan. Nee, Amsterdam en langs mijn scroll. Jeetje, die zat voor de... en als ik kan, dan kassen ze dief. Dan fiets ik deur. Wat ik wil en dan wie? Enzovoort. Nou even dan het refreintje. Wie doet mij wat? Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Wie, wie, wie doet mij wat? Wie doet mij wat? Wie doet mij wat vandaag? Ik heb me van de vol met win. Nee, ik heb ja niks te kwaa <laughs> Wie doet mij wat? Wie doet mij wat? Wie doet mij wat vandaag? Ik zal haar zeggen. Ja, het mag wel zo. Mol te Geweldig mensen. Applaus. Nou, dit is toch te gek. Met dank aan Daniel voor zo'n prachtig lied. Uh, ik hoop dat ik het een beetje... Dat, dat drens, jongen, dat is verschrikkelijk. Maar speel jij vaker voor publiek? Never. Waarom niet? Ik, uh, ik heb vorig jaar, heb ik, uh, toen waren we in een hotel in Frankrijk, in een uh, gasthuis. Met, daar speelde De Waard en zijn twee zonen muziek. En toen had de sol door, dat ik, want ik vertel hem dat... Hé, hey, Martijn. Uh, en toen moest ik spelen. En toen heb ik... ja, uh, ik, ik, nou, ik ga er ook helemaal van zweten. Ik, ik vind dat... Nou, dan moet ik met gevoel. Kijk, met praten is lekker rationeel. Dan kan je gewoon lullen met gevoel. Maar spelen met gevoel, dat is nog wat anders, hoor. Ik ben daar verlegen voor. Maar je kan het wel. Ik... Uh, dit, dit, uh, ja, ik kan, uh, ik kan spelen. Train jij veel? Ik heb dat jammer jammerhoud... elke dag uh, minstens een half uur vast... Dat is minimaal. Gewoon lekker, gewoon lekker. Altijd even als ik tussendoor loop, ze worden wel eens gek van me thuis. Uh, ja, maar echt muziek. Al... Ik ben, ben gewoon heel erg gek van muziek. Muziek is uh, een van de... Naast fietsen en kano en dat soort dingen. Muziek is gewoon wat om begonnen is in het leven. En, en heb je dat al lang, dat, uh, dat muziek echt jouw ding is? Uh, uh, ja, ja. Dat heb ik. Uh, uh, ja, bij ons thuis was er veel muziek altijd. Hoewel, uh, mijn vader was helemaal in de klassieke muziek. Dus die lag in Katzwijm op zondagmiddag naar een opera, uh, naar een aria te luisteren. En dan liepen wij met de handen in de oren, liepen wij langs. En hij was veel meer van Miekjes, Theodorakis en dat soort dingen. Dus wij, hadden, wij konden zijn smaak niet zo waarderen. En, uh, maar later ben ik toch wel weer terug op het pad gekomen. Want mijn vrouw is, die zingt klassiek. En dan ga je toch. Ook dat soort dingen leren ontdekken. En uh, ik heb ook muziek voor je meegenomen. Dat Gillian Welsh, dat is voor mij, dat, ik wist niet dat het bestond. En uh, toen zat ik een keer naar het Uur van de Wolf te kijken. Die jongens maken af en toe erg mooie programma's. En in één keer laten ze Gillian Welsh horen met dat nummer. En ik heb op mijn knieën voor de tv gezegd, met mijn neus tegen het scherm: Want, bestaat dit? En is het country? Ik had country, zoiets, daar loop je omheen, weet je wel. Wij, wij doen gewoon rock en weet ik het wat. En in één keer country muziek kan dat zo klinken. Ik was echt helemaal kippenvel op mijn rug. Hawthorne en een mooie plaat, A Long Time. Tijd voor een nieuwe Pieter Spreekt, de column van de cabaretier Pieter Dirks. Pieter Spreekt. De cultuursector roert zich. Komende nacht vindt een mars der beschaving plaats. Nadat we eerder al een schreeuw om cultuur hadden. Een advertentie in de New York Times. Een artboom op diverse kunstinstellingen. En een groot menselijk kruis op het strand van Ter Schelling. Als buschauffeurs of ambtenaren boos zijn, dan staken ze. Maar boze kunstenaars gaan blijkbaar alleen maar harder werken. Dat moet niet te lang zo doorgaan. Anders gaat halbe zeilstaan nog denken dat hij goed bezig is. Nou heeft staken voor kunstenaars natuurlijk ook geen zin. Zonder ambtenaren en buschauffeurs loopt alles in het honderd. Maar als kunstenaars staken draait het land rustig door. Zonder kunst ontstaat er alleen geestelijke armoede. En die is niet te zien of te meten. Alhoewel dat het aantal verkochte cd's van Volendamse zangers wel een aardige indicatie geeft. Dus zit er niks anders op dan te schreeuwen of een mars te houden. Of zoals veel van mijn culturele Facebook-vrienden deden, een wit kruis door je profielfoto te zetten. Zo groot is de wanhoop. Het zal weinig uithalen. Ik geloof niet dat Halbe Zelstra in paniek de telefoon zal grijpen om de premier te bellen. Mark, Mark, we moeten iets doen. Het moet allemaal anders. Er hebben nou al 14.000 mensen hun Facebook-foto in een kruisje veranderd. Intussen heb ik het idee dat iedereen volledig langs elkaar heen aan het protesteren is. En vooral voor zichzelf. De mars ter beschaving werd afgetrapt op Oerol. Een festival dat zichzelf dreigt op te heffen als hun subsidie van 4 ton wordt stopgezet. Terwijl Oerol met 50.000 bezoekers nou juist een festival is dat best ergens anders geld moet kunnen vinden. Bij sponsors, bij de plaatselijke horeca, bij al die bezoekers desnoods. Ik was er deze week. Ik zag voornamelijk groepjes welgestelde dames van middelbare leeftijd met praktische schoenen op degelijke fietsen over het eiland gaan. De libelle zomerweek was er niks bij. Als al die keurige dames, hun meegesleurde echtgenoten en ik... nou elk jaar 8 euro meer betalen... heeft Oerol geen cent subsidie meer nodig. Dan kan die vier ton naar de kleine broertjes van Oerol... naar kwetsbare initiatieven, kleine producenten... naar de breedte, naar dat wat nog moet grijpen. Dat is ook wat de plannen van Zelstra zo funest maakt. Ook hij zet in op de succesvolle publiekstrekkers. Hij koopt prachtige, bloeiende bloemen... maar gooit het zaad waaruit ze gegroeid zijn in de afvalbak. Toch zijn de bezuinigingen volgens mij... niet eens het grootste probleem dat onze cultuur bedreigt. Ik sprak onlangs een theaterdirecteur... die de wethouder in zijn gemeente maar één ding had gevraagd, een andere toon. Hij hoefde geen cent extra subsidie, hij wilde zelfs wel wat inleveren... als de wethouder maar gewoon af en toe aardige dingen over het theater zou zeggen. Want daar gaat het mis momenteel. Kunst hoeft maar weinig geld te kosten, het is de toon die de muziek maakt. Dus als de sector nou vannacht inderdaad een mars der beschaving houdt... en solidair met elkaar wordt en stopt met schreeuwen... dan vragen we Halbe Zelstra om nooit meer trots te vertellen dat hij niks van kunst weet... en dat Vincent van Gogh zijn lievelingspianist is... en dat er niks nutten in de cultuursector van het subsidieinfuus af moeten. En het is een democratische plicht om te luisteren. Want ironisch genoeg is Zelstra zelf straks nog de enige in de hele kunstwereld... die voor 100% door de staat gesubsidieerd wordt. Pieter spreekt... Zometeen een, een rare smurvenbijeenkomst in Nederland. Maar nu eerst de Maroon 5, I Can't Lie. live van het uh, nou, nog redelijk nieuwe album van Maroon 5 Hands All Over. En gisteren was het Global Smurfs Day en uh, ook Nederland deed daar fanatiek in mee. In Scheveningen verzamelden de fans zich voor een recordpoging en Vera die doet de verslag. Nou, Waarom ben jij uh, blauw gesminkt vandaag? Omdat... Goed op je nummertje ligt Voor de smurf vaak. met zijn smiek en make-up. En dan mogen jullie allemaal deze kant op komen. En dan gaan we officieel gaan tellen. En dan krijgen jullie met z'n allen jullie een ballon. En een vlaggetje. En dan hebben we één tip. Houden we nou goed vast, want voel je het met de lucht gaat masseren. Op het strand hebben alle deelnemers zich nu verzameld. Ze staan in een uh, afgezette plek. Met uh, dranghekken is er een uh, stuk afgezet waarin uh, alle mensen nu naar binnen worden gelaten. En omdat het een officiële recordpoging is, staat er uh, bij de entree, staan de mensen met zo'n uh, apparaatje die alles klikken, dat er precies geteld wordt hoeveel mensen in het vak gaan, dus om hoeveel mensen het gaat. De man van het World Guinness Book staat ook heel uh, streng te kijken. En die zorgt ervoor dat uh, alles heel officieel gaat. En dat echt alleen de mensen die er als smurf uitzien, in het vak mogen gaan staan. Nou ja, het waait behoorlijk hard, maar de mensen staan vrolijk te wapperen... met hun vlaggetjes en ballonnen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, je wordt er wel een beetje vrolijk van. Je ziet er een paar regeltjes aan. We moeten dus tien minuten in het vak blijven staan. Iedereen moet er dus zo uitzien zoals ze er nu uitzien. Uh, er zijn er een paar doorheen geklikt met niet al te veel make-up op. Maar goed, dat zien we door, uh, door de vingers. Alle mensen staan nu in het vak en omdat de recordpoging heel officieel is... moeten ze er tien minuten lang staan. Ondertussen worden ze vermaakt door entertainment... met okay. uh, het verloten van prijzen dat nu begint, zoals je hoort op de achtergrond. En ja, de mensen moeten dus blijven staan. Dus ook de baby's, die verkleed zijn als smurf... want er zijn ook kinderen bij die niet eens kunnen lopen. Maar wel blauw zien. Die, die slippen al door het hek. Die zijn net door het hek ontsnapt. Maar die worden dus ook weer snel teruggehaald. Want ze moeten hier tien minuten blijven staan. En het startzijn gaat nu gegeven worden. 18, 17, 16, 17, 14, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 20, 18 20, 19, 20, vale tinha, 18, 20, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Mannen! Nou, de tien minuten zijn voorbij, het wereldrecord is gevestigd en de wallonnen zijn losgelaten in de lucht. Een vak vol met uitzendingsgehonden smurf mensen staat pleit te zwaaien met een vlaggetje. Het um, geeft me groot plezier om te aanvangen dat, we niet nog een final figuur hebben, want we wachten nog voor de UK-counter, dat jullie de Guinness-World-record hebben gebroken voor de meest valsdesk. Like we moeten de sticker op Dominique voor zijn A massive role in organizing this whole event. We bring everybody together. My name is Dominique and all of you. So congratulations. Fantastisch. We're well Holland. dan moet even een foto. Je moet even op foto. Je even tussen staan. Er wordt een foto gemaakt en er is een certificaat uitgereikt. Want het is een wereldrecord. De Global Smurfs Day wordt opgenomen in het Guinness Book of World Records. Ja, en deze reportage zou natuurlijk niet compleet zijn als ik niet weer het interview van de week heb. Dit is een mevrouw uit Deventer en die heeft meer dan duizend en drie smurven. Ja, en omdat de smurven, hè, dat is een goed valk. En ze beelden uit van een wereld zonder geweld. En, en, en overal om me heen zie ik nogal kommer en kwel. En dat heb je bij de smurven niet. Maar komt dat niet gewoon omdat het een kinderserie is? Nee. Ja... Nee, maar er zijn ook een heleboel oude, oudere mensen. En ik, ik ben zelf 81 die dat allemaal mooi vindt, hoor. En, en wanneer bent u dan wel mee begonnen met het verzamelen ja, van Smurf? Ja, precies. Het jaartoe weet ik niet. Maar de kinderen zijn mee begonnen. En toen ze volwassen werden, toen ik, dus, uh, ben ik verder gegaan. A, a, alleen figuren, hè, voor, voor, voor iets anders heb ik geen plek. En dan zeg ik altijd van... Uh, uh, ik ben uh, wel alleen, hè. Maar om, omgeven door smurfen voel ik me niet eenzaam. En wat is uw lievelingssmurf? Nee, uh, eigenlijk de smurfin, maar omdat ze de enige is, tussen, uh, die de baas is over al die kerels. Heel een beetje feministisch. <sweird> ja, ja, ja, ja. ja. Ach, dat, dat is een grap. Eigenlijk uh, heb ik geen uh, geen lievelingssmurf. Ze zijn me allemaal even lief. En, en, en wat doet hij dan als hij gaat slapen? Zegt hij ze dan ook nog wel te rusten? Oh nee hoor, zo gek ben ik niet. Nee, nee. ik vind wel, uh, dat wel mooi, maar niet te hè. Ja. Heeft de mensen nog een trouwe kameraad, de hond? En heeft u nog geen hond? Geen paniek. Want vanmiddag in Doorn heb jij de kans om de hond van je dromen te ontmoeten. En dat allemaal dankzij het initiatief Date A Dog. En Martin Gauss is ambassadeur van Date A Dog. Goedemorgen, Martin. Hallo. Dag. Uh, je hebt al een dierenhotel, een geleide hondenschool... een gedragscentrum voor honden. Ik uh, keek ook altijd heel graag naar dierenmanieren. En je zet je dus in voor Date A Dog. Kan ik je de Cesar Mullen van Nederland noemen? Ja, je moet gewoon tegen Cesar uh, uh, Miram zeggen dat hij de Martin Gauss is van, uh, van de wereld. <laughs> Vandaag is uh, een date a dag waar asielhonden worden gekoppeld aan nieuwe baasjes. Dus dat kan eigenlijk in principe het hele jaar door. Maar waarom is daar een speciale dag voor? Nou, ik, heel vroeger, um, heel lang geleden, had je de Nationale Asieldierendag. Dat werd gedaan uh, in, uh, op, op het, uh, in, in Den Haag op dat, uh, dat Malieveld. En daar kwam de, de hele Nederlandse asieldierenwereld, die kwamen allemaal met honden... ...en dan dus, uh, presenteerde ik op een middag zo'n 200 honden. Dat was echt ongelooflijk. Mm -hmm. En juist in de zomertijd is, is dat actueel. Dat is een hele tijd niet meer gebeurd, totdat er twee meiden een jaar of vier geleden begonnen met de doc. En uh, dat is nu een traditie geworden. Vorig jaar hebben ze het zelfs in één jaar drie keer gedaan... Maar een van de dames is zwanger geworden, waardoor de andere het een beetje druk had. En daardoor is het nu één keer. Maar het is traditioneel, omdat in het hoogseizoen, in de zomer, de meeste dieren in het asiel zitten. En dat het dan erg nodig is om ze te herplaatsen. En hoe gaat dat herplaatsen dan op die dag? Nou, het is een soort boerzoekvrouw, hè. <laughs> dus wat ik ga doen, ik ga um, de, de hond presenteren. Ik vertel iets van zijn verleden. Ik vertel als er eventueel een probleem is hoe je dat op kan lossen. En ik doe het zelfs ook, een paar keer doe ik het voor. En dan vervolgens hoop ik dat er een, een nieuwe uh, pleegvader of pleegmoeder is... die valt op die hond. Dus zegt, god, wat heeft hij een leuke kop. Jee, wat vind ik hem leuk van grote. God, wat is een leuke vacht. Ja, die hond, da daar val ik op. Nou, als ze daarop vallen, dan heeft het asiel heeft een gesprek met ze. Dan vragen even aan uh, hoe ze gehuisvest zijn. Want ja, we moeten wel even kijken of die hond daar past. En dan krijgen ze in de regel altijd 14 dagen op proef. En uh, nou ja, mocht er dan iets niet gaan, uh, ja, dan, is het dus weer, uh, dan moet hij weer terug. Maar we hopen op die manier een goede date te maken. En waar moet je dan op letten? Want, uh, is dat gewoon een gevoel van je valt erop? Of uh, zijn er nog speciale dingen waar je op moet letten als je een hond uitkiest? Nou kijk, er zijn mensen die voor de eerst een hond nemen. Die weten dus absoluut niet wat er boven hun hoofd hangt. Maar op het moment als ik een hond heb van 5, 6 jaar, dat is natuurlijk wat oudere hond. Dan zeggen wij altijd, nou dan is het, uh, dat heeft ze voor en ze tegen. Als hij wat ouder is, heeft hij natuurlijk wat vaste gewoontes in zijn lijf zitten. Nou die gewoontes, uh, daar, daar kan je wat mee doen. Maar het is ook meestal, zo'n hond wat rustiger. Dus dat is dan prettig. Um, een ander ding wat heel erg belangrijk is, is dat je kan wel verschrikkelijk verliefd zijn... Maar er zijn ook erg veel vrouwen die verliefd worden op de verkeerde man. Ja, hallo, dan ben je ook mooi klaar. Dus ik, ik moet wel even wat achtergronden dan vertellen... van waarom die hond in het asiel terechtgekomen is. Misschien ging die wel achter de schapen aan. Nou, dan is het beter om zo'n hond niet bij een boerderij in de buurt te plaatsen... Ja. maar in de stad, dan klopt dat wel. En als je een Jack Russell terrier hebt... nou, dat is dus een hondje wat erg veel activiteit ja. nodig heeft... dan moet je ook weten dat je wat meer moet uitlaten. Dus ik hou allemaal verhaaltjes erbij persoonsomschrijving en dan hoop ik dat er iemand is die erop valt. Maar blijkbaar vinden mensen het een hele grote stap, of het is ook eigenlijk een hele grote stap. Wat ja. zou je nou zeggen om mensen een asielhond aan te bevelen in plaats van een andere hond? En dat je heel erg goed weet wat het krachter is van die hond. Dus je, je kan heel goed inschatten hoe die hond is. Als je een pup in huis neemt, dan heb je wel een voordeel dat je hem zelf kan opvoeden... en dan krijg je de hond die je verdient, zonder enige twijfel... Maar je, je, dat karakter gaat zich ook ontwikkelen. En misschien is het wel zo dat het karakter van die hond uh, niet helemaal bij je past. Uh, en dat bij een wat oudere hond, een hond van een jaar of anderhalf jaar... Um, dan zie je al heel erg naar de uitstraling en hoe die hond doet... wat voor typetje je in huis hebt gekregen. Dus uh, vergelijk het maar. Je ziet een kind van drie jaar, nou dan weet je het nog niet. Maar dan heb je een, een, een jongen van achttien jaar... dan denk je, nou dat, dat heb ik wel in de gaten wat voor soort type dat is. Ja. En hoeveel honden heb je zelf? Heb je er ook een paar uit het asiel gered? Nou, ik heb een hond, een, een, een Bordeaux-dog in huis... en die heb ik in een vlag van verstandsverwijzing aangeschaft. Um, ik presenteerde bij K3, uh, heb ik 148 afleveringen gepresenteerd in de afgelopen jaren... waar ik al door een huisdier meenam, of een, geen huisdier, maar iets bijzonders. Maar goed, ik had op een gegeven moment had ik een Bordeaux-dog. Dat was een hondje van 10 weken... En die had ik op mijn schoot en ik ging een verhaal vertellen over die bordeaux -dok. En je kan het geloven of niet, ik vond dat hij lekker rook. Ik vond dat hij leuke oog had. Ik vond hem schattig. Ik werd in één klap verliefd. Kortom, ik had een mini-psychose. En ik wilde hem dolgraag hebben. Die heb ik dus opgehaald bij de fokker. En die heb ik in huis gehaald. En als je nou aan mij vraagt, waarom vind ik dat een vlaag van verstandsverwijzing? Nou... Goed is van die bordeaux dog dat ze een geweldige hond is voor het gezin. Maar wat lastig is, hij heeft van die lange lippen. En als je dus water drinkt, dan schudden ze al hun kop uit. Kortom, ik heb overal structuurbehang. <laughs> maar ja, dus je kan wel liefde op het eerste gezicht hebben met een hond... en dat het goed uitpakt. Tuurlijk, okay. tuurlijk ja. nou, Vanmiddag in ieder geval om 12 uur in Doorn op Landgoed Beukenrode. Daar kun je daten met een dog. En uh, Martin Gauss is daar natuurlijk ook bij. Martin, bedankt. Alstublieft. Radio 1. Zo meteen de, de winnaar van Green Dream District. Dat is een tv-programma van National Geographic. Maar nu de single van King Jack. En die kun je gratis downloaden op hun website via Pay With A Tweet. Dus als je een tweet plaatst over King Jack, dan mag je de single gratis downloaden. Some Girls is dit. Some Girls en deze single kun je dus downloaden op www.kingjack.nl. De winnaar van het Green Dream District die is bekend en in het tv-programma presenteren jongeren onder de 19 uitvindingen die goed zijn voor het milieu en de winnaar die krijgt een prijs van 5.000 euro en dat is Bronti. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 5.000 euro. Hoeveel weken zakgeld is dat wel niet? Uh, heel veel. <laughs> Hoe oud ben jij? 13 jaar. 13. En uh, wat is Green Dream District? Kun je dat even uitleggen? Het is een programma, daar kunnen jongeren laat maar zeggen, groen ideeën invoeren. En uh, ze motiveren uh, kinderen om groen te gaan denken. En met groen bedoel je dan uh, duurzaam en goed het Ja. Jij. En welke uitvindingen heb jij gemaakt waarmee je hebt gewonnen? De Green Zapper. En die werkt als volgt. Je hebt een koperdraadje om een spoel heen. En die schud je heen en weer. En door de beweging wordt dat als het ware uh, energie opgewekt. En dat gaat naar de condensator. Een batterij als het ware. Wat een moeilijke woorden allemaal. Ja. Hoe weet jij dat? Hoe heb je dat zelf helemaal uitgevonden? Nou, we hadden zelf zo'n zaklamp. Dat is in principe hetzelfde. En toen had mijn vader dat uitgelegd. En nou ja, toen dacht ik, dude, het is een afstandsbediening. Ja, dat is een heel slim idee. Maar kijk jij zelf heel veel tv of zo? Of uh, hoe ben je op het idee gekomen om het dan voor een afstandsbediening te maken? Nou ja, mijn vader had het uitgelegd over de zaklamp. Mm -hmm. En toen zat ik tv te kijken. En toen houden dat stomme dingen ermee op. En toen dacht ik, wel, kan dat er niet in? Want dan houdt hij gewoon niet meer op. Ja. En gaan ze nu ook gemaakt worden? Uh, misschien, maar niet door het programma. Oké, okay. dat moet je dan uh, zelf doen. Dat kun je dan misschien met die ja. 5000 euro doen. Ja, misschien wel. Hey, en de prijs die werd uitgereikt door uh, prinses Laurentien. Ja. Hoe vond je dat om iemand van het Koningshuis te ontmoeten? Nou, ik heb er zelf niet gezien, want ik ging alleen de Green uh, Dreamprijs uitreiken, mm -hmm. dus dat vond ik wel jammer, maar ik heb er zelf niet bepaald ontmoet of wat dan ook. Oh, oké. Okay. Ja, dat is jammer. Ja, inderdaad. En uh, 5000 euro, heel veel geld is dat? Ja. Wat, wat ga je daarmee doen? Nou, waarschijnlijk heel veel aan mijn studie en misschien nog wel uh, andere leuke dingen doen of een iPad kopen of zoiets. <laughs> Aan je studie? Wat wel, hoe bedoel je dat je dat aan je studie uit gaat geven dan? Nou ja, ik zit nu op Gymnasium en het zou, ik zou het leuk vinden om de universiteit te doen mm. of of zo. Dus iets technisch of yeah. afstandsbedieningkunde. <laughs> Bestaat dat? <laughs> uh, nee. Nee, maar wat zou, wat zou je willen gaan doen dan? Weet je dat al? Uh, nou ja, iets met techniek of met natuur. Dat mm. is nou, maar heel leuk. En ja, en je kunt het ook combineren natuurlijk. Ja, precies. En wat is jouw uiteindelijk je droom? Mm, even denken hoor. <laughs> Om een te worden. Om? Om te worden en uh, met gehandicapten te werken. Maar dat is weer iets heel anders. Ja. <laughs> Heb je net Martin Gauws gehoord toevallig? Nee. Nee. Oh ja, die was net voor jou op, uh, in het programma. Oh, oké. Okay. Dat is natuurlijk een hele bekende hondentrainer. Hé, hey, maar wat grappig. Ja. En dan uh, ga je niet naar de hondentrainerschool. Misschien. <laughs> ja, je bent natuurlijk nog heel jong. Hoeveel jaar moet je nog op school? Uh, vijf jaar. Ja. ja, dat doe je nog wel eventjes. Ja, precies. <laughs> nou, ik vind, het, ik vind het echt heel erg knap. Nou, dankjewel. En uh, ik, uh, ik hoop dat je een, uh, ook wel een iPad voor jezelf gaat kopen. Dus ja. je ook even toch, toch dat je, je hebt er zo je best voor gedaan, dat je ook iets leuks voor jezelf koopt. Ja, precies. En ik wens je heel veel succes met je studio alvast. Ja, dankjewel. Ja. Bronte, bedankt. Dank je. Doeg. Too many voices, too many noises, invisible eyes keeping. Choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our own private bubble. Let's get into all kinds of trouble.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 Ignore it. James Blunt en I'll Be Your Man. En uh, ik zei net uh, tegen het Anker dat de tijd vliegt. Ja joh. En uh, dat betekent dat het ook alweer bijna zeven uur is. En dan is het, uh, dit is de zondag. Wat, uh, wat ga je vandaag doen? Ja, nou wij gaan elke zondagochtend praten wij natuurlijk een uur lang met een bijzonder mens. En vandaag is dat John van Tilborg En hij is een hele goede bekende als het gaat om vreemdelingen in Nederland. Hij is al 25 jaar bezig met zijn organisatie INLIA om uh, asielzoekers, maar eigenlijk vreemdelingen in het algemeen, uh, te ondersteunen. En ik ga met hem praten over waarom hij dat nou eigenlijk doet, hoe hij dat doet, of hij dingen heel erg mooi vindt, of dat hij soms teleurgesteld is. En uh, hoe hij dat ook ziet in deze tijd. Het is misschien politiek gezien wel wat moeilijker voor hem geworden. Hoezo dan? Nou ja. Uh, dit kabinet is niet al te enthousiast oh, over ja. vreemdelingen. Dat is eigenlijk het ja. verhaal. En uh, toch uh, heeft hij al uh, 25 jaar uh, de inspiratie en de moed gevonden om ermee door te blijven ja. gaan. Dus ik ben heel, heel benieuwd hoe hij dat doet. Oké, okay, nou zometeen dus in uh, Dit is de Zondag. Toevallig hadden we vandaag ook uh, even gesproken met Martin Gaus. Is Iets uh, heel anders, maar uh, over asielhonden. Dus oh. vandaag kun je naar Doren en dan uh, kun je een uh, asielhond uh, daten. Dan kan je zo uitproberen of dat een geschikte hond is. Dat begint vanmiddag om 12 uur. En uh, nou ja, tot zover dus 4, 7. Um, een goede uitzending. Ja, dankjewel. Joh. En een fijne zondag. Nu een wereldpremière. Dit is de Vitus. En dit is ook de Vitus. Deze week gaat in Vroege Vogels een bijzondere compositie van en met die vogel in première. Ik vind dat het liedje van de Vitus zich zo ontzettend goed leent voor de hobo. En natuurlijk nog veel meer natuur. Bruinvissengeluid. geluid. Eerste open tuinreservaat. Steenijltjes. Greenpeace en de Noordpool. De homo Ludens. En... Tien. Tien. Luister straks van 8 tot... Tien. tien. Vroege vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.